9 uur. Dit is Radio 1. Met Guylaine Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. De politiek maakt zich schuldig, medeschuldig aan bankenbashen. Dat zegt hoogleraar monetaire economie Lex Hoogduin. Hij is zometeen hier. En het is een actiedag voor de medewerkers van Aluminiumsmelter Aldel in Delft Zeil. De nachtploeg komt daar zo naar buiten. Hier is nu het NOS Journaal. Hier is Mark Visser. Straatrovers zijn steeds vaker jonger dan 16. Ze stelen vaak alleen maar voor de kik, blijkt uit onderzoek van de Haagse politie. Volgens het speciale straatroventeam was een derde van de straatrovers onder de 16 jaar. We hebben die jongens die we aangehouden, die hebben we gehoord. En dan krijgen we vooral verklaringen van, nou ja, we worden een beetje opgestookt door vriendjes... en we willen graag laten zien dat we het ook durven. Dus het is vooral om te laten zien hoe stoer ze eigenlijk wel niet zijn. De 52 toeristen en wetenschappers die vastzaten op het Russische schip bij Antarctica kunnen weer niet verder. Het Australische schip waar ze op zitten moet in de buurt blijven om mogelijk hulp te bieden aan een Chinese ijsbreker. Die liep vast bij een poging om de opvarenden van het Russische schip te halen. Correspondent Robert Portier. Ik neem aan dat de mensen die gisteren dachten dat ze gered waren toch ook wel begrip hebben voor het feit dat hun redders nu op hun beurt even vragen om wat assistentie en dat ze daar gewoon aan moeten meewerken. Uh, ik heb begrepen dat uh, aan boord van het Chinese schip alles veilig is. Er is voldoende water, er is voldoende eten en drinken. Dus er is geen uh, acuut probleem. Dus een paar dagen lange onderweg voor de 52 toeristen en wetenschappers naar Tasmanië maakt niet heel veel uit.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 De politie in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh heeft het vuur geopend op stakende arbeiders in de kledingindustrie, zeggen getuigen. Daarbij zouden volgens persbureau Reuters minstens drie doden zijn gevallen. Volgens getuigen werden honderden stakers beschoten met kalasnikovs. Ze hadden hun weg geblokkeerd en autobanden verbrand en ook zouden de betogers agenten hebben bekogeld. De stakers eisen meer loon. In Cambodja werken een half miljoen mensen in de kledingindustrie. Ongeveer 15 mensen moeten vandaag voor de rechter verschijnen... omdat ze rond de jaarwisseling iets strafbaars zouden hebben gedaan. Afgelopen dagen hebben minister Opstelten, de politie en het Openbaar Ministerie... de hoop uitgesproken dat de rechter de verdachte streng zal straffen. Als leidraad zou de eis van het OM moeten dienen. De Haagse strafrechtadvocaat Westendorp is het daar absoluut niet mee eens. Ik vind het op zich al heel bijzonder... dat de, de, de baas met het Openbaar Ministerie op een hele dwingende manier... Van de rechterlijke macht eist dat ze de, volg, de, de, de eisen van de officier van de justitie moeten gaan volgen. Nou, dat hebben we, dacht ik, in Nederland niet zo afgesproken. De rechters die zijn er uh, natuurlijk zelf uh, uitermate geschikt voor om zelf uh, tot een oordeel te komen. En die moeten zich juist niet laten leiden door derden en ook dus niet door een, een oordeel van het Openbaar Ministerie. Tot slot het weer: een gebied met regen en motregen trekt van zuidwest naar noordoost. Daarna breekt even de zon door. Maar al snel trekken nieuwe buien het land in. Het wordt dan 10 tot 12 graden vanmiddag. Morgen is het rustiger weer en schijnt eerst af en toe de zon. Maar later op de dag neemt de kans op regen weer toe. Radio 1. KRO en CRV. De Ochtend. Met Jurgen van den Berg en Guilene Plag. Goedemorgen, we zijn er weer de hele ochtend, dus tot 12 uur. Voor stand.nl gaan we vandaag naar Groningen en we zijn in Utrecht. Verslaggever Martijn Grimius loopt daar mee in het kielzog van rechter Peter Riemsdijk, die zich opmaakt voor een supersnel rechtszitting. Hij moet een vonnis uitspreken over drie mannen die verdacht worden van geweld tijdens oud en nieuw. Dat is straks nu eerst het toezicht op de bank. Ah. De discussie over banken, buffers en hun werkwijze wordt veel te ongenuanceerd gevoerd. De politiek maakt zich medeschuldig aan bankenbersje en zet in op te strenge regelgeving, waardoor die banken niet meer toekomen aan hun belangrijkste functie, namelijk geld uitlenen aan sectoren die veelbelovend zijn. Dat zegt Lex Hoogduin allemaal, hij is hoogleraar monetaire economie en voormalig toezichthouder bij de Nederlandse Bank. En hij is bij ons, Lex Hoogduin, welkom. Goedemorgen. Het zijn opvallende geluiden. Uh, politici en economen proberen zich in allerlei bochten te wringen om bank juist in bedwang te houden. En dan zegt u, u waarschuwt voor te veel regelzucht. Ja, ik waarschuw met name voor uh, te gedetailleerd uh, ingrijpen en wat ik noem te defensief ingrijpen. Te Wanneer veel, is het te defensief uh, dan? Op, dus, dus te veel gericht op ja, tegenhouden, vermijden van risico's. Uh, stabiliteit. Uh, en het gevaar daarvan is dat, uh, ja, dat je de, de toezichthouder dwingt... te defensief voetbal te spelen als het ware. En daarmee kun je dingen tegenhouden. Maar je wilt ook af en toe scoren. En uh, scoren in dit geval betekent dat uh, een economie... kan alleen maar groeien en, en vooruitgaan... als er ook ergens risico wordt genomen. Ja. En dat moeten bedrijven vooral doen. Maar dat moeten banken gefinancierd worden. En als we dat allemaal tegenhouden, dan schieten we onszelf in de voet. Maar het is wel het een en ander gebeurd. Jazeker, er, er is zeker een en ander gebeurd. Een beetje toezicht kan geen kwaad, zou ik zeggen. Toezicht kan, kan geen kwaad, maar het is een illusie te menen... Dat, dat je door heel gedetailleerd toezicht dingen gaat tegenhouden. Daarvoor zijn die banken gewoon te groot, gebeurt er te te veel. En uh, dat gaat niet werken. En het bijproduct is inderdaad... Uh, dat uh, die banken niet meer toekomen... Aan het waar ze eigenlijk voor zijn. Maar het verleden Bankieren, heeft toch aangetoond... dat als ze te veel vrijheid hebben... dat ze, die, dat ze daarmee aan de haal gaan. En dat het dus tot problemen leidt. Dat, dat ja, de belastingbetaler daarom, opdraait voor de problemen van de banken. Ja, daarom moet je toch een combinatie, uh, moet je toch een combinatie zien. Het, is niet, het moet niet zo zijn dat je tegen die bank zegt... gaat ga uw gang maar. En uh, we laten alles verder zoals het is. Uh, het is heel belangrijk dat je inderdaad... voldoende grote... Buffers, uh, buffers hebt. En uh, die buffers zijn nu al uh, wat groter uh, geworden. Die, die moeten verder vergroot worden. En ik ben er zelf voor om daar nog wat stappen uh, verder in te gaan... maar dat geleidelijk te doen. Want inderdaad, als, het, uh, als je hele smalle buffers hebt... dan is dat te vergelijken met... Uh, ja, met iemand laten spelen aan de rand van het ravijn. En dat kan dan uh, misgaan. Dus je moet die buffers groter maken. Maar op het moment dat je dat doet, dan hoef je je er ook niet heel gedetailleerd over te gaan En die buffers, dat zijn dan je. de reserves van de bank? Dat zijn, is, is het kapitaal van die bank. Dus het, het aandelenkapitaal en de reserves die die bank, uh, bank heeft, die, dat, dat moet groot genoeg zijn. Uh, waarom is dat van belang? Eigenlijk voor twee dingen. Eén uh, is omdat die dan, uh, als er tegenvallers zijn, dan kan dat opgevangen worden door intenteren... Op die, ja. euh, op die buffers. En dan kom je niet onmiddellijk bij die belastingbetaler euh, terecht. Nou, als die buffers voldoende groot zijn... als je heel veel tegenvallers kunt, kunt opvangen... dan hoef je je als belastingbetaler, overheid, toezichthouder... ook niet zo precies meer te bemoeien met wat er in die bank gebeurt. En dan kun je dat overdragen, als het ware... aan de interne toezichthouder. En Dat is dan, dat is dan de raad van commissaris of de raad van toezicht... een beetje afhankelijk van de structuur van die maar, bank. Maar, maar, en die en keer, moet die, dan gaan die, opletten die, die of, of die bankrisico's Die zaten er de afgelopen jaren ook allemaal bij, toch? En, het, de, en het dat, dat, mis. Dat, dat is mis. Dat is zo. En dat is een van de dingen die onvoldoende uh, functioneerde. Dat die, die, die, die raden van commissarissen die, die hielden onvoldoende uh, toezicht. Dat moet juist beter gaan worden. Daar moet je dus ook prikkels voor hebben. En die prikkels die worden groter als, uh, als er iets misgaat... dat uiteindelijk terechtkomt bij de aandeelhouders en niet bij de overheid. Want dan gaan die aandeelhouders tegen die raad van commissarissen zeggen... let op, want als het misgaat krijg ik het op mijn... Bordje. Dus je moet een verschuiving krijgen, daar, daar moeten we aan gaan werken, van toezicht van buitenaf naar, uh, naar intern. En u zeggen. vertrouwen dat dat nu dan wel goed gaat? Op dit, nou, op dit moment, wat we op dit moment zien, en ik begrijp het uh, heel, heel goed, omdat. Zich terecht, er is van alles uh, misgegaan. Wat we nu zien, is eigenlijk. Als je uh, daar kijkt, is dat de, de toezichthouder. zit heel gedetailleerd in die banken. Oh, zich met allerlei zaken te, uh, te bemoeien. Heel gedetailleerde regels, uh, regels ook. En zit eigenlijk op de stoel. Uh, voor een deel zelfs van, de, van, van het management van die banken. Ja. maar zeker ook van die raden van commissaris. U, u zei het dan, daardoor kan het nu niet meer gescoord worden. om het maar in voetbaltermen te laten. Uh, Noemen ze een voorbeeld dan? Wat gaat er nu dan niet goed? Nou, ja, het is heel moeilijk als je. Uh, nu een nieuwe, uh, nieuwe activiteiten wil ontplooien. Dus de eisen zijn heel erg uh, hoog. en Het is, het is ook uh, heel, heel, heel begrijpelijk. Er He, zijn dingen fout gegaan. Zeg, zeg maar kom de, eens met een concreet voorval. Fout fout. Wat krijgt gegaan er nu het, geen, bij geen geld bij Hoogduin? Sorry? Wie of wat krijgt er nu geen geld omdat er te streng... Dat, weet ik, dat kun je nooit precies, precies aanwijzen. Want uh, dat, dat is ook juist de reden waarom het voor een toezichthouder heel aantrekkelijk is op dit moment. Die staat onder druk om fouten te voorkomen. He, er zijn dingen fouten, uh, misgegaan. Dus die toezichthouder die staat onder sterke prikkel uh, om dingen te voorkomen uh, die misgaan. Maar nou ja, vooral ook, dus omdat dus die geeft... toezichthouder zelf natuurlijk ook behoorlijk wat uh, op op uh, voor zijn stoepje heeft gekregen. Ja, daarom. Daarom, daarom, daarom, daarom is die, die, die, die toezichthouder nu die, die, die staat onder druk om te zeggen: dat zal ik voorkomen. Nou, hoe reageert iemand die onder die druk staat, die gaat uh, dingen tegen... Uh, te krampachtig. Die wordt, die wordt gauw uh, te krampachtig. Dus worden en, er worden geen leningen dus meer uitgegeven. Dat wisten we eigenlijk al een beetje, maar dat, daardoor gaan uh, dingen mis. Uh, nou, kijk, het is niet zo dat er helemaal geen leningen meer, meer worden, worden uitgegeven. Maar het is ook een kwestie van, van balans. Het is niet helemaal, uh, helemaal zwart-wit uh, natuurlijk. Het is een maar zou van zover Daarna willen duidelijk... gaan dat het de groei van de economie tegenhoudt? Ja, dat kan het zeer zeker. Omdat wat ik, wat ik zei... Uh, een economie kan alleen maar groeien als er ondernemers zijn... in het midden- en kleinbedrijf, maar ook in het uh, grootbedrijf... die initiatieven willen nemen. Initiatieven nemen betekent uh, investeren. En investeren moet je voor toch over het ja. algemeen ook financieren met bankkrediet. En die nee, bank nee, dat moet begrijp dat geven. ik. Maar wat ik me nou afvraag is... als die banken nou meer buffers moeten gaan, gaan krijgen... dus ja. meer reserves moeten gaan krijgen... Betekent dat dat ze nu op dit moment ook echt niet in staat zijn... om die leningen uit te geven? Of doen ze het gewoon niet? Want nee, dat, is dat, wel laatste is een, dat laatste is een uh, misverstand. Het is niet zo uh, dat, dat als je meer kapitaal moet aanhouden, dat je dan minder krediet kunt uh, verlenen. En dat zeggen de banken wel. Ja, de, de, voor zover ze dat zeggen, uh, is, is dat is gewoon uh, niet waar. Dat is een, dat is een denkfout. Dan, dan kijk, is het een maar, beetje het voor ongelijk de jongetje spelen van, er wordt te streng met ons omgegaan uh, en als nou, reactie ja, kijk, ze hebben, wij gewoon niks meer. Ze hebben, ze, hebben, ze hebben natuurlijk best last van die uh, toezichthouder die, ze, die zich heel gedetailleerd met dingen bemoeit. Ik denk dat er ook als je gewoon gaat kijken hoeveel tijd een bank op dit moment uh, besteedt aan het omgaan met de toezichthouder, het implementeren, het invoeren van regels, dat is eigenlijk heel erg veel. Veel, meer, veel meer dan, dan eigenlijk uh, de inhoud van het uh van het bankieren. Wat ik, wat ik, uh, dus ik begrijp dat best. Wat ik, wat ik minder, uh, minder begrijp is dat de banken eigenlijk uh, het beste van twee werelden willen. Ja. Voor hun beste van twee werelden willen. Ze willen niet dat die toezichthouder zich te gedetailleerd met hun bemoeit, maar ze hebben moeite met die buffers uh, vergroten. Nou, Dat is van tweeën één. Of je hebt een model waarin je relatief lage buffers hebt, maar dan moet die toezichthouder er bovenop uh, zitten. Of je zegt, nou we gaan die buffers echt wat groter maken. Dan komt er ook ruimte voor de toezichthouder en de overheid op zich wat, uh, wat terug te trekken. Dan kan die bank ook weer echt bankieren. Dan kan de Raad van Commissarissen een rol spelen. Dus kiezen tussen die twee mo modellen. Okay. Maar men zit klem, bijvoorbeeld een bank als ING... zit klem tussen aan de ene kant de, de, de aandeelhouders... die nog gewoon grote rendementen van die... hoge rendementen van die banken verwachten... en aan de andere kant de toezichthouder die juist... Probeer dingen tegen te houden. Dat is, een, dat is een spagaat waar men in zit. Er is nog iets anders. Hè? U zegt ook. Euh, de, de, de, de, er wordt gedaan aan bankenbashing. Nou doen we dat zeg maar, aan de borreltafel allemaal al. Maar u zegt de politici maken zich daar ook schuldig aan. Nou daar, daar, daar moet ik eerlijk zeggen. Daar heb ik, dat, dat, dat in Die fase hebben we uh, gehad. Ik vind dat dat uh, eigenlijk op het moment wel, uh, wel meevalt. Ook omdat aan de kant van de banken moet ik zeggen, daar wat ontspannender en verstandiger op wordt gereageerd. Die zijn iets, iets losgekomen van dat hele defensieve daarop uh, op reageren. Uh, dus het is terecht dat de, de, de politiek zich daar nadrukkelijk mee bemoeit? Vindt u nou, ook? Ik, ik vind het heel terecht dat, dat na uh, de crisis 2007-2008... natuurlijk bemoeit de politiek zich daarmee. Uh, er is een hoop, een hoop schade uh, aangericht. Dus dat is, uh, dat is prima. Alleen mijn, mijn punt nu is, we schieten... We schieten door. En uh, daar schieten we wel zelf in de voet. Ja. Ik wil reactie gaan vragen aan Henk Nijboer, hij is Tweede Kamerlid voor de PvdA. Meneer Nijboer, goedemorgen. Goedemorgen. U hoort het die buffers, daar de Tweede Kamerleiden hebben daar ook eerder voor gepleit, in de hoorzitting die is gehouden met de banken. Een ander punt is dat er nu te krampachtig en te gedetailleerd toezicht gehouden moet worden op de banken. Reageert u daar eens op? Ja, ik ben het uh, met de heer uh, Hoogduin eens... dat eigenlijk het allerbelangrijkste is uh, hogere buffers. En dat is ja. ook waar de partij van de Arbeid en waar ik het zelf ook uh, voor pleit. En die buffers zijn op dit moment nog veel te laag. Uh, echt, Het is uh, rond de 3 procent, dus elke euro wordt 33 keer uitgeleend. Dus als er maar een klein zuchtje tegenwind is, valt een bank om. En we hebben het dit jaar, of uh, vorig jaar moet ik nu zeggen, bij SNS nog gezien. Uh, drie van de vier grote Nederlandse banken hebben staatssteun uh, gekregen. Maar dan het dus gedetailleerde toezicht... Ja. ja, en tegelijkertijd zie je ook dat bepaalde gedragingen uh, ook uh, zijn toegestaan uh, de afgelopen jaren. En die hebben ook tot de val van, uh, van banken uh, geleid. Roekeloos gedrag. Uh, dat gaat ook over de bonuscultuur. We hebben net uh, dit jaar uh, of afgelopen jaar nog de Libor-affaire bij uh, Rabobank gehad. Dat komt ook door de bonuscultuur bij banken. Dus dat is een reden waarom we dat ook willen beperken. Uh, banken konden slecht afgewikkeld worden. Hè. De belastingbetaler moest bijvoorbeeld bij SNS bijspringen omdat uh, de vastgoedpoot uh, helemaal verweven was met het spaargeld van uh, mensen. Dus we willen die banken makkelijk kunnen splitsen. We vragen testamenten. Dus het zijn allemaal regels, maar die zijn wel noodzakelijk om uh, de risico's niet meer op het punt van de belastingbetaler te leggen, maar uh, bij ja. beleggers en aandeelhouders. Maar hoog, De Hoogduin zegt te veel regels waardoor er nu niet gescoord kan worden door de en banken. En waardoor het zelfs de economie remt. Ja, maar ik hoorde de heer Hoogduin ook terecht zeggen... dat uh, zolang banken nog zo weinig kapitaal hebben... Uh, terecht is dat politici aandacht hebben voor de risico's... die belastingbetalers lopen. En nu, op dit moment, zijn banken gewoon nog te, we hebben te weinig buffers. En willen wij als politici, en ik ook als politicus... Uh, voorkomen dat door risicovol gedrag... Uh, de belastingbetaler weer in de problemen komt. En de maatschappij ook als geheel. Ik bedoel, de economie uh, staat dus er zo slecht voor in Nederland... mede doordat de bankencrisis... Dat is volgens mij uh, begrijpelijk. Tevraagd. Maar als er te veel toezicht komt... dan betekent dat dat, dat de economie remt, zegt meneer Hoogtuin. Ja, maar, risico, maar over het risicovol gedrag remt natuurlijk ook de economie. En dat is precies wat we nu uh, zien. Hè, banken hebben te veel risico's gelopen. De rekening is bij de belastingbetaler terechtgekomen. En de reden dat Nederland uh, in vergelijking met andere landen... zo slecht uh, ervoor staat, is... A, door de huizencrisis, maar ook B, door, uh, door de grote financiële sector die onverantwoord uh, is omgegaan. En dat moeten we voorkomen in de toekomst. Meneer Hoogtuin, reageerde daar eens op? Ja, uh, kijk, de de, de, zeker er zijn uh, risico's uh, genomen die, uh, die, die te ver gingen. Maar, maar waar het om gaat is: uh, hoe voorkom je dat het beste dat dat, uh, gebeurt? En hoe voorkom je dat het bij de belastingbetaler komt? Dat het bij de belastingbetaler uh, komen voorkomen is grote, uh, grote buffers. Ja. Als die buffers groot genoeg zijn en uh, alle klappen, bijna alle klappen, kunnen worden opgevangen binnen die buffers, waarom zou je er dan uh, mee bemoeien? Dat is een ander ding. Uh, de heer Nijboer heeft natuurlijk gelijk dat banken zelf fouten hebben gemaakt. Maar moeten niet vergeten dat een deel van de problemen uh, mede mogelijk is gemaakt, laat ik het zo uh, voorzichtig zeggen, door de overheid en de toezichthouders uh, zelf. Bijvoorbeeld. Dus logisch zeggen, is dat die nu met strengere regels komen om dat te voorkomen. Nee, dat is, dat is juist, juist als je regels hebt, dan één gevaar, laat ik het zo, ik het zo zeggen. Eén gevaar is wat ik noem politisering van de kredietverlening. En dat is, dat is natuurlijk gebeurd in de, in de afgelopen jaren door bijvoorbeeld te zeggen dat banken geen uh, kapitaal hoeven aan te houden als ze in overheidspapier uh, gaan beleggen. Is er heel veel door die banken in overheidspapier belegd? Nou, waar zitten nu de problemen voor een groot deel van de Zuid-Europese Europese Precies in die, ja. uh, in die ja. hoek. <kluim> het, het feit dat in Nederland die, die woningmarkt zo opgestookt is. Uh, natuurlijk, die banken hebben die hypotheken uh, verstrekt. Maar we stonden er allemaal bij om het uh, toe te juichen en aan te moedigen. We hebben een hypotheekrenteaftrek, uh, De politiek heeft het aangemoedigd. We waren ook zeer blij in een zekere fase dat die banken dat zo goed deden. Uh, uh, DSB Bank een van de banken die, die, die sterk die kredietverlening uh, deed, de uh, heer werd ondernemer van het, uh, van het jaar, Moeten nu niet net doen alsof daar alleen een groepje banken was die de zaak dus verinnerweerd. Het heeft. Moet dat op was andere een hele, hele klimaat is dat stellen. natuurlijk. Ja, okay. En de overheid die zich er veel mee be, be, bemoeit, ja, die, die leidt er heel gauw toe dat je, dat je krediet bepaalde kanten op gaat uh, sturen, wat niet altijd vanuit economisch over het verstanders is. Ik dank u beiden. Henk Nijboer. Van de PvdA, Tweede Kamerlid, bedankt voor uw reactie. En uh, Lex Hoogduin, die dus voor de duidelijkheid wil... minder gedetailleerde toezicht en meer buffers. Dank u wel. De ochtend. Voor veel werknemers is het de laatste werkdag... voor, uh, hun, uh, bij hun, voor hen bij aluminiumfabriek Aldel in Delcel. En als verslaggever Ewout de Bruin is daar. De poort van Aldel, de aluminiumfabriek van Delfzijl... is een blauwe draaideur met een rode vloer... waarin je het spoor ziet dat de mensen gelopen hebben. De vloer is weggesleten. Die poort die draait onafgebroken op en neer mensen komen en mensen gaan. Op wat misschien wel de laatste dag is van deze industrie hier in Delfzijl. Ja, een on onwerkelijk gevoel. Alle dagen weer, dus de hele week al. Er is ons helemaal nog niks verteld. Uh, dat staat straks om 11 uur gebeuren. Dus uh, we willen afwachten wat hij zegt. Dus uh, zo lang gaan we gewoon heen. Okay. Uh, slecht gevoel. Voelt niet lekker. Ja, maar u bent er wel? Ja, er zijn nog bepaalde werkzaamheden die moeten nog, moet nog gebeuren. Dus uh, voordat uh, de laatste overs uit bedrijf gaan. Dus. Maar heeft u het auto nieuw beleefd? Want u hoorde het een dag van tevoren. Nou, dat, het was geen prettige jaarwisseling. Absoluut niet. Wat verwacht u van vandaag? Uh, ja, ik hoop dat er heel veel mensen naar, uh, naar, hier, naar het Molenbergplein komen vandaag. Om uh, toch hun stem te laten horen. Ja, want er wordt geprotesteerd bij het gemeentehuis. Ja, en op het Molenbergplein en daarna naar het gemeentehuis. Van mensen die naar buiten komen, meneer, mag ik u even vragen? U hebt uh, gewerkt. Liep ik, geen commentaar. Okay. En u, mag u wat vragen? Ja hoor, zeg maar. Wat voor gevoel hebt u gewerkt de afgelopen uren? Ja, hartstikke goed. Ja. Dat wel? Ja hoor, geen probleem. Ja, ook geen onzekerheid, geen rotgevoel? Nee, nee. Ja, het is jammer. Dat moet je eraan doen. Kwaad maken? Nee hoor, nee. Helpt niks. Nee. En waar gaat dit nou mis? Want ik begrijp dat wel eigenlijk een goedlopend bedrijf is... ...maar dat het met die stroomprijzen anders gaat. Ja, energie is te duur hier hè, in Nederland. Dus, uh, dus in Duitsland is het te goedkoper. Dat scheelt ongeveer 14 euro. Hij oh. nou heeft minister Kamp eerder gezegd: ik wil Aldel graag helpen. Nu blijkt dat weer niet te lukken. Ja, ja vindt u ervan? Een beetje belachelijk. Ja. ja, Dat is de politiek in Nederland. hè. Afspraken maken, maar niet nakomen. Goedemorgen meneer, laatste dag vandaag, begrijp ik. Nou, een beetje meer dan ik. <laughs> en dan ben ik serieus, we weten het nog niet. Voor hetzelfde geld is het nog maandag, dinsdag. De productiedag is wel voor het laatst, heb ik begrepen. Tenminste, voor het maken van aluminium. Ja, en waar werkt u in, uh, in de fabriek hier? In een magazijn. Okay. En dat zou nog kunnen doordraaien? Zou misschien ook nog kunnen doordraaien. Wordt allemaal soort door de curator. Dus... En nu was verslaggever Evo de Bruin, was dat in Delfsiel. En tegen de zijn de zender Grunneren zeggen we kop de vuur. in de jaren tachtig dat iedereen weer even in beweging houdt. De Pointer Sisters met Should I Do It. De ochtend. Stand.nl ja, Stand.nl is er ook in 2014. En dat doen we nu verspreid over drie uren... van dit programma De Ochtend. Steeds op het halve en het hele uur kunt u uh, reageren. En uh, ja, we hadden het net al even over Aldel. Dat is één zaak. We hebben ook nog die... Uh, die schade door de aardbevingen daar in, uh, in het noorden. En dat heeft dan alles weer met de aardgaswinning te maken. Dus Groningen staat een beetje centraal deze ochtend. De stelling voor Stand.nl is... Groningen moet minstens 1 miljard euro aan extra steun krijgen. Groningen zijn hetzelfde. Winning van aardgas zorgt dus voor flinke verzwakkingen. Um, miljoenen euro's schade aan huizen. Huizen die voor de bewoners daarna onverkoopbaar zijn. En er komt nog eens die sluiting dus van die metaalsmelter bij... waardoor de regio ook nog een keer een flinke deuk in de werkgelegenheid oploopt. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de provincie... was gisteren voor commissaris de Koningin... Koning, daar gaan we weer. De commissaris de Koning, Max van den Berg, de maat vol. Volgens hem zou 1 miljard extra steun vanuit Den Haag... voor de regio niet meer dan redelijk zijn.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 en op een verstandige manier, het is ook mee door de mensen zelf... in dit gebied bedacht, moet zeggen, oké, okay, dit is een basis om opnieuw te beginnen. We slaan een hoofdstuk om en we beginnen op een andere manier met dit gebied. Je roept het kabinet dus op om snel met 1 miljard euro... aan compensatie over de brug te komen. Daar heeft hij ook een rekensommetje bij gemaakt... want Groningen verdient dit extra geld, zegt hij... omdat de provincie wel de lasten heeft van de aardgaswinning... maar niet profiteert van de opbrengsten van datzelfde aardgas... En dat is niet eerlijk, zegt de commissaris der Koning. En wat vindt u? Heeft Groningen inderdaad recht op een flinke compensatie... voor alle problemen die de provincie nu ondervindt? Of moeten de Groningers niet zo zeuren en krijgen ze al geld genoeg. De stelling dus, Groningen moet minstens 1 miljard euro... aan extra steun krijgen. En die stelling staat al op onze site www.stand.nl... en er is ook al gereageerd. Zeker. Uh, mensen twitteren natuurlijk sowieso al sinds gisteren daarover. Jan Rotmans bijvoorbeeld, Mr. Duurzaamheid noem ik hem altijd... maar, van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Die schrijft, Groningen is de pinautomaat van de Randstad. Wel de lasten, maar niet de lusten van het aardgas. Ineke van Gent van GroenLinks schrijft... er gaat niets naar Groningen in plaats van... er gaat niets boven Groningen. Droningen. op internet wat reacties iemand die schrijft uh, andere kant van ga er nou maar gewoon mee door een gasproductie die stopt kunnen we midden in een crisis niet gebruiken dan maar een klein aardbevingje extra en Sommige dingen zijn nu eenmaal belangrijker dan geld. Dat is een gezonde aarde, een veilige aarde. Want het kan zomaar zijn dat die trillingen die er nu zijn... wel eens een echte aardbeving kunnen gaan worden... waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Nou, woont u daar in het gebied, maakt u zich ontzettend drukte over. over woont u bui buiten Groningen en zegt... ja, we moeten niet zo zeuren allemaal. We zijn met meer mensen die hun baan kwijt zijn. En we hebben nu eenmaal te maken met bezuinigingen. Dus we kunnen niet zomaar geld extra gaan geven... aan een provincie helemaal in het noorden. Laat het ons dan weten, 08011 01 is het telefoonnummer. Iedere keer tegen het heel en tegen het half uur in de ochtend... dan heeft u kans om te reageren. Twitteren kan natuurlijk met hashtag standpunt. En ik heb het nog steeds niet gedaan. Dit weekend ga ik het echt doen. De, de gratis standpunt.nl-app downloaden. Via, uh, voor Android en, uh, wat is het? iPhone en Android, iPhone dat, en dat wil je Android. erbij zeggen. En hij is gratis, dus uh, wat let ons. Nog maar één keer de stelling. Groningen moet minstens 1 miljard euro aan extra steun krijgen. Dat is de stelling en daar kunt u dus op reageren.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 Dus, Nederlandse band was dat, bestaat intussen niet meer. Een liedje uit 2006. Het heet Oceans. Dit is radio 1. Het is middels half tien. Het NOS-journaal met Mark Visser. Straatrovers zijn steeds vaker jonger dan 16. Ze stelen vaak alleen maar voor de kik, blijkt uit onderzoek van de Haagse politie. Volgens een speciale straatroverteam was een derde van de straatrovers onder de 16. En dat baart de politie ernstige zorgen. De 52 toeristen en wetenschappers die vastzaten op het Russische schip bij Antarctica kunnen weer niet verder. Het Australische schip waar zij op zitten moet in de buurt blijven om mogelijk hulp te verlenen aan een Chinese ijsbreker. Die kwam begin deze week vast te zitten bij een poging om de opvarenden van het Russische schip te halen.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 Datse Kayo is Syrische. Ze kan de beelden uit haar land niet meer aanzien... en heeft alle hoop gevestigd op de grote conferentie... later deze maand in Geneve zometeen een gesprek met haar. Eerst gaan we naar Utrecht, naar Martijn Gimjes. Die is namelijk bij de rechtbank in Utrecht... waar vandaag drie verdachten verschijnen die zich misdragen hebben... tijdens Oud Nieuw voor die supersnelrechtzittingen. Is het al druk op die rechtbank? Ja, het loopt zo langzamerhand een beetje binnen. Maar ik zit op een, een, een beetje een kleine kamer. Best wel een kleine kamer voor een rechter. De rechter uh, Pieter van Riemsdijk. Uh, naast ons uh, een groot boek strafrecht. Maar voor een, voor een rechter heeft hij best een kleine kamer. Ik had als een rechter heeft een grote kamer. Het is denk ik zes vierkante meter. Het is ongeveer zes vierkante meter. Maar ja. hoeveel ruimte heb je nodig? De merendeel van de tijd heb ik zitting. Ja. En dan zit ik in een hele grote zaal. En deze kamer is om... Uh, nou ja, zaken kunnen vo voor te kunnen bereiden. Ja. En een grote kamer heb ik dan ook niet echt nodig. Een supersnelrechtzitting vandaag. Uh, wat dacht u toen u vanochtend wakker werd? Ik dacht van nou, dat wordt wel een hoop consternatie. Ja? <laughs> Hoezo? Nou, er is nogal veel aandacht in de pers geweest voor die supersnelrechtzittingen En uh, dat maakt dat dat, uh, nou ja, dat geeft toch wel een zekere, uh, een zekere spanning als je zo'n uh, zo zitting gaat doen. Ja, hoe laat was u hier vanochtend? Ik was hier om half negen. En dan is hier het dikke dossier waar het over gaat. Ja, nou, zo dik is het niet. Als ik het moet meten, ongeveer ja, twee het... centimeter. Ja. Uh, maar dat is het dossier waar het over gaat vandaag. Ja. Ja. En, en dat heeft u helemaal uitgeplozen? Dat is helemaal uitgeplozen door mij. Ja. Ja. En dan, dan, zit, dan zit De politie die heeft daar wat over gezegd, de minister heeft er wat over gezegd, het openbaar ministerie heeft er wat over gezegd. Allemaal, eigenlijk met één boodschap, er moet heel zwaar gestraft worden. Wat denkt u dan? Nou, dan denk ik, dat is een, een, een normale reactie van een openbaar ministerie, van een minister, dat inderdaad in dit soort uh, zaken en op dit soort momenten, ja, dat de reactie vanuit de overheid heel stevig is. En je ziet dat hand over hand neemt uh, ja, druk en geweld tegen hulpverleners en politie neemt toe. Dus dat die reactie er is, die is uh, volstrekt begrijpelijk. Ja. Dan zit hij hier achter, uh, achter uw computer te werken. Um, uh, kijk eens even om in. Het is ook een beetje een saaie kamer. Ik zit daar nog net alleen nog iets hangen. De beste papa ooit. U heeft ook kinderen. Ik heb kinderen. Hebben jullie ja. ook vuurwerk afgestoken tijdens Oud en Nieuw? Jazeker. Ja? Ja. Nee, onder begeleiding? Of, uh? Onder begeleiding, ja. En, en, en hoe keek u daarnaar? Nou, vuurwerk is wel leuk. Als je ja. het op een verstandige manier afsteekt, is het heel leuk. Ja. En uh, die kinderen vinden het fantastisch maar om had, ermee te spelen. Maar had u een beetje rustige auto en Nieuw? Ik had een hele rustige Oud en Nieuw. Ja. Uh, een, een mooie avond met vrienden. En uh, aan het einde van de avond om twaalf uur op straat vuurk afsteken met uh, buurtgenoten. En uh, dat is heel gezellig. En denkt u dan ook op zo'n avond al van nou, hier is het nog lekker rustig, maar misschien ergens anders. Ik moet nog aan de bak straks. Nee, op dat moment heb ik daar geen last van. Nee? nee hoor, nee. Een, een lekker rustig oud en nieuw. rustig oud en nieuw, ja. Hoe gaat uw ochtend er nou een beetje uitzien? Want u, bent, u heeft uw dossier helemaal ingelezen. Bent gisteravond tot laat nog bezig geweest? Ik ben, gisteravond heb ik de hele avond nog zitten lezen in het dossier. En uh, nou deze ochtend ben ik gewoon wat, wat lopende zaken aan het afhandelen, uh, met u aan het praten uiteraard. Ja. En uh, nou ja, over anderhalf uur uh, gaan we in zitting en dan, uh, dan gaat het beginnen. Wat zijn de laatste voorbereidingen tot 11 uur? De laatste voorbereiding is gaan kijken of ik de juiste zaal heb. <laughs> Want ik hoor dat er inderdaad een wat kleinere zaal op dit moment alleen beschikbaar was. Ik heb wel een kleine kamer, maar het is toch prettig om zo'n zaak in een grote zaal te behandelen. Dus Nog even ga ik op zoek ik... naar de, de juiste zaal, Pieter van Riemsteek, zometeen meer. 11 uur dan. Kijkt hij dus de drie verdachten in de ogen. En uh, daar zijn we bij. Het is al een paar keer uitgesteld, maar deze maand moet het dan echt gaan gebeuren. De grote conferentie over de toekomst van Syrië. We moeten allemaal nog afwachten wie daar dan allemaal uh, verschijnen aan tafel. Maar toch, het staat gepland. Syrië, het land waar schrijfse Daad Kajo vandaan komt. Mevrouw Kajo, goedemorgen. Goedemorgen. U kijkt uit naar die conferentie, hè? Ja, ja zeker. Waarom eigenlijk? Wat verwacht u ervan? <lacht> Nou, omdat het voor mij um, uh, eigenlijk de laatste hoop is. Ik denk dat, um, dat het op die manier, als dat op die manier niet opgelost kan worden, dan kan het niet opgelost worden. Het kan misschien tien of twintig jaar of langer duren, de oorlog in Syrië. Ja, maar dan dus ik ben betekent, ja. Want ik zei het al, het is, het is allemaal nog heel onzeker wie daar dan aan tafel gaan zitten en, en, en waar ze dan mee, mee komen, natuurlijk. Ja, dat is, dat is zo. Daarom is het belangrijk dat de grote machten. De westerse landen met name Amerika en Europa. En Rusland natuurlijk. Uh, Iran ook een beetje. Dat ze hun uh, positie moeten gebruiken. Hier wat macht uh, uitoefenen of druk zetten op Syrië. Zowel op de regering als op, op de oppositie. Zodat ze eventjes aan tafel komen zitten ja. om afspraken te maken. Ja. Ja. Even naar nou uw persoonlijke situatie. U woont sinds 1999 in uh, Nederland. Wanneer bent u voor het laatst in Syrië geweest? Uh, vijf jaar geleden. En, en ja. u hebt daar ook nog familie? Ik heb nog uh, wat ooms, tantes, uh, maar de rest van mijn familie, broers en zussen en vader zijn allemaal gevlucht. Ja, ja. En, en, en, en hebt u contact nog met de, met de familie die daar woont? Uh, op dit moment niet. Ik heb nu al twee... Nee, het, bijna drie maanden lang heb ik geen contact meer met, met de staat waar ze wonen. Er zijn geen telefoons. Nee. nee. Wat, wat betekent dat? dat? Dat is gewoon omdat de verbindingen uh, zijn opgeheven? Ja, de verbindingen zijn opgegeven. Maar wij horen via, via, uh, via Turkije en zo horen wij berichten dat dat tot nu toe met de familie nog goed gaat. Ja. Toen u nog wel contact met ze had, waar gingen de gesprekken over? Uh, over Syrië. Ja, ja, dat begrijp uh, ging, ik. Ja, maar wij, wij probeerden soms over andere dingen te praten, maar uh, onbewust gingen we weer terug naar het geweld en uh, naar hun angst. Maar en uh, wat vertelden ze oh, u ja. wat ze op een dag meemaken? Wat ze zien om hen uh, in het gebied waar mijn familie vandaan komt... Uh, is de regering niet aanwezig als aanvaller. Er zijn wel schutters van de bevolking onder elkaar... die beschieten elkaar en ontvoeren elkaar. Dus het ging, uh, ja, ze waren bang voor uh, ontvoeringen, want die zijn enorm veel gestegen. Criminaliteit, diefstal, uh, ja, per ongeluk iemand die gedood wordt... En over dat soort dingen. Zijn ze ook al dierbaren uit hun eigen omgeving verloren dan? Uh, of wij mensen hebben... die ontvoerd zijn? Nou, we hebben een neef uh, verloren. Die uh, was 35 met twee kinderen. En dan wat jonge mensen uit het dorp. Wij komen uit een dorp en er wonen maar vijf, zesduizend mensen. En wij kennen elkaar. Dus iedereen die weg is, is natuurlijk uh, ja. deerbaar. Ja. Heeft u dan het idee dat er eigenlijk bijna misbruik wordt gemaakt van de chaos in het land? Dat, dat iedereen die wat kwaad wil nu... Dat gewoon ja. één grote anarchistische band aan het worden is? Ja, vanaf het begin al. Ja, zelfs handelaren, mensen die uh, horen eten te zorgen voor, voor de bevolking, die maken misbruik daarvan. Alles wordt duurder. Uh, mensen ontvoeren elkaar om les, los geld te vragen. Wraak nemen op, uh, van de, de ene op de andere secte. Van alles. Ja, want wij willen het graag altijd heel simpel zien hè? het is, uh, laten we zeggen, de, de Assad-kliek tegen de rebellen. Uh, maar bijvoorbeeld in dat dorp waar uw familie woont is dat helemaal niet aan de orde. Daar zit het regeringsleger eigenlijk helemaal niet. Nee, dat niet. Er zijn, nou, de Koerden en Arabieren zijn uh, hele goede vijanden van elkaar geworden en uh, de christenen lijden daaronder. Niet dat ik vind dat christenen belangrijker zijn natuurlijk, alleen omdat die uh, minderheden daar ook geen geweld, geen, uh, ge uh, geweld kunnen gebruiken en zichzelf niet beschermen. Het is ook heel anders. Uh, Assad en de rebellen zijn niet de enigen die daar uh, de chaos ja. veroorzaken. Ja. Ja. U, u volgt het nieuws natuurlijk op de voet vanuit Syrië. Hoe doet u dat? Uh, ik uh, luister naar um, uh, BBC, want dat is voor mij betrouwbaar. Maar de rest van de Arabische zenders die, uh, ja, dat, dat doe ik niet meer. Uh, Nederlandse nieuws, uh, uh, ja, wat lezen op uh, sommige sites die ik een beetje vertrouw. En meest, uh, normaal, uh, even kijken, wat ik dagelijks doe bijna is contacten opnemen met uh, mensen in Libanon die hebben weer contact met Syrië. Op die manier hoor ik dingen, ja. Dan hoort ja. je verhaal uit, uit, in dit geval, dan de tweede hand. Maar wel van mensen die er heel dichtbij zitten. Ja. Ik, ik hoor u niet zeggen van, ik zit voortdurend naar het journaal te kijken... om al die beelden te bekijken die daar vandaan komen. <laughs> Op dit moment niet, nee. nee. Waarom niet? Um, ik ben de laatste aantal maanden ernstig ziek geworden... vanwege de stress en de druk en zo. Dus ik ben een beetje teruggetrokken. Ik ben niet helemaal uit uh, de situatie. Ik volg dat wel. Maar het grijpt u te niet... veel aan? ja. Ja. Stress komt voort uit, uit de, de berichten die uit uw, uit uw land Syrië komen. Ja, het, het is heel veel. Behalve dat, dat mijn familie daar zit. De mensen die met wie ik heb geleefd en ben opgegroeid. Los van dat allemaal. Los van dat ik het land ken. Als je die beelden ziet van die kinderen en van die onschuldige mensen. Het is veel, veel te heftig. Ja. Ik vind dat heel moeilijk. U kunt ja. die beelden gewoon niet zien. Nou, ik kijk, wel. ik kijk wel. Ik probeer even voorzichtig te zijn... maar ik wil wel alles zien wat daar gebeurt. Ik ga niet uh, vluchten hiervoor, hoor. Voelt u ook de angst dan als u de beelden ziet... of als u hoort wat er uh, daar allemaal aan de hand is? Eh, op dit moment heb ik geen angst meer. Ik bedoel, in het begin was er veel angst... waardoor ik ook eh, voor een aantal periodes wekenlang achter elkaar depressief was geworden. Maar nu is er geen angst meer bij mij. Er is, ja, ik val stil, want ik vind dat het te lang duurt. Waarvoor ben ik nog bang? Ik bedoel, het is al heel erg genoeg. Het is al gebeurd. Maar hoe, hoe gaan we dat oplossen? Er hmm. moet iets gebeuren. Hoe, hoe was dat toen de protesten begonnen in 2011? Uh, er wordt beweerd dat het allemaal vreedzaam was. Ja. Het kan zijn dat het vreem, vre, vreedzaam was. Nee, maar ik uh, wil, toen, toen u daarover hoorde, uh, b, b, wat, uh, wat, wat, wat gevoel had u toen? Uh, nou, de eerste paar dagen was ik heel erg vrolijk. Ik dacht uiteindelijk beweegt het volk van Syrië wel. Dat hebben ze nooit eerder gedaan. Het kwam bijna nooit voor dat mensen tegen het regime stonden. Want het Syrische regime is uh, veel te ernstig. Maar in het begin was ik blij. Ik dacht... Kijk, nu komt Syrië ook aan de beurt, maar, uh, ja, maar al gauw had ik het door dat dat mis zou gaan. Vanaf het moment dat uh, rebellen of uh, de demonstranten uh, een motto gebruikten van Assad moet weg, Assad ja. moet weg. Ja. Nou, dat was fout. Dat was fout want Wa waarom, ik wist dat, waarom vond u dat fout? Uh, nou, want dat, het is niet te doen. Assad gaat niet weg en zij wisten het zelf ook. Hij zou het land kapot maken voordat hij weg zou gaan. Het is niet, niet slim, niet diplomatisch, diplomatisch genoeg um, goed um, om te vragen dat hij zou uh, optreden. Dat, dat zal Assad mm. niet doen. Nee, want, want het Westen zit eigenlijk ook op die lijn. Hè? Die zegt eigenlijk ook van Assad moet weg. U zegt dat is eigenlijk helemaal niet goed. Nu, um, kijk, hij kan nu makkelijker weg. Ik bedoel, wat heeft hij nou nog? Uh, hij is heel zwak. Wij denken dat hij aan de winnende kant is. Assad is heel zwak. Hij probeert elk moment te overleven. Alleen dan moeten de grote machten... Dat bepalen. Zij moeten dat doen. Ja. En dat zou dus op die conferentie kunnen gebeuren straks in Genève. Hoe ziet u de toekomst voor Syrië? Um, ik kan dat niet voorspellen. Ik vind het heel moeilijk. Het kan zijn dat dat binnen enkele uh, maanden duidelijk wordt dat het opgelost kan worden. Maar dan nog zijn er natuurlijk allerlei dingen die kapot zijn gegaan in het land. Die los je niet binnen een jaar of twee. Ja. Maar het kan ook zijn dat er geen uh, afspraken komen en dat de oorlog uh, aan de gang blijft, misschien twintig jaar lang. Het is sectarisch geworden. Kijk, en ja. het breidt zich uit naar de andere landen. En uh, elke moslim in de wereld bemoeit zich hiermee. Dus het is niet kritisch. Klein. Nee, en dat is het pessimistische scenario. U, ja. u hoopt toch dat, laten we zeggen, op die conferentie er een begin van iets positiefs zou kunnen komen. En we kijken dus met u uit naar die conferentie die er gaat komen. Schrijf ze ja. Daad, Kajo, bedankt voor uw verhaal. Dank u wel. De ochtend. Facebook heeft een enorme claim aan zijn broek hangen. Het bedrijf is gedagvaard door twee Amerikanen... die beweren dat het bedrijf inbreuk maakt op hun privacy. Nick Wouters van de NOS-economie-redactie. Waar gaat die, die claim precies over? En Facebook wordt ervan beschuldigd dat ze meelezen met de berichten. Dat zijn niet die openbare berichten die iedereen kan meelezen... maar dat zijn de, berichten, de privéberichten die je onderling stuurt in vertrouwen. Waarvan je vanuit gaat, die kan alleen die ander lezen. Nou, die twee uh, Facebook-gebruikers die zeggen die berichten, die scant Facebook toch. Die gaat kijken of daar links in zitten. En die informatie die deelt Facebook weer met de marketeers. Terwijl nee. je ervan uit mag gaan dat die privéberichten privé zijn. En hoe komen zij bij hun bewering? Nou, er is een onderzoek gedaan. Uh, uh, Eén onderzoek is lichter waarin dit uh, wordt vastgelegd. En daar verwijzen ze naar dus meer beweringen voor deze. Uh, of meer onderbouwingen hebben ze niet. Nee. Ze hebben één onderzoek en ze zeggen, nou ja, hier staat het, dus Facebook doet dat. Want je krijgt natuurlijk zo één keer in de zoveel tijd van Facebook dan van die meldingen... dat de privacy, uh, uh, wat zijn de regels zijn veranderd en dat je daarmee akkoord moet gaan. Ja. Dat kan Facebook neem ik aan gebruiken in ja, zo'n zaak. Ze ja. zeggen, je bent er zelf bij wat je, wat je gebruikt. Ja, maar dat staat er niet in. Dus dat, zou dan ook, dat kunnen de gebruikers weer als hun argument ja, ja. gebruiken. Ja. Wat, wat eisen ze? De, de, de Amerikanen? Uh, geld namens uh, heel wat uh, Amerikaanse Facebook-gebruikers. Iedereen die wel eens privéberichten stuurt uh, met een linkje erin. Daar willen ze een schadevergoeding voor hebben. En dat kan oplopen tot 10.000 dollar per gebruiker. Facebook heeft meer dan een miljard gebruikers... dus Stel dat die claim wordt toegewezen. Uh, tel uit je winst. Ja. Ja. 166 miljoen Amerikanen bijvoorbeeld, dan, uh, dan kom je al een heel, uh, dan kom je een heel end. Ja. Ja. Maar ja, die claims zijn natuurlijk altijd hoger dan wat uiteindelijk wordt toegewezen. Ja. En Facebook zegt natuurlijk dat het allemaal niet waar is. Is niet waar, uh, inderdaad, zeggen ze. En we gaan ons fel verzetten tegen deze beschuldigingen. Hoe, wat is de kant van slagen van zo'n claim? Altijd lastig in te schatten, maar als je naar het verleden kijkt... er is al eerder een keer een claim ingediend uh, tegen Facebook over privacy... waarin wordt beweerd van, uh, uh, dat gebruikers zeiden... onze data wordt gebruikt zonder onze toestemming. En daarvan is uiteindelijk die claim toegewezen. Toen moest Facebook 20 miljoen dollar betalen. Okay. Dus het kan wel. Ja, en dan zou het in dit geval ook zo kunnen zijn... dat Europeanen en Nederlanders het iedereen zich erbij aan kan sluiten... bij zo'n claim. Natuurlijk, natuurlijk, maar dat is bij die uiteindelijk ook niet gebeurd. Dus ik weet niet of dat hier... Uh, okay. uh, okay, ik okay, ga snel helpen. op Facebook. Ja, <lacht> <lacht> Kijk, geld verdienen. <lacht> Kijk, linkje hoe het gaat aflopen. Sturen, want als je een linkje stuurt, dan hoor je erbij. Bij ah, ah, okay, okay. Dan mag het. Oké, okay, dankjewel. Nick Wouters van de NOS Economie Redactie. Tot 12 uur is dit de ochtend van Caro en NGV... hier op Radio 1 met Anouk. Isolated from the outside, clouds have taken all the light. I have no control. It seems my thoughts wander on. Heurt. Het uh, loopt alweer uh, zo tegen tienen en dat betekent dat, dat het weer tijd is... om af te reizen naar uh, de Arnhemse wijk Klarendal. De ochtend. De minimaatschappij. Hoi. Hey. Pak je palmol. Laat op, hè. Hij leeft de bij uh, Nee. Hij ja, moet. Ja? Moet ligt de Nee, ook. Vanaf 1 januari. Voor Simone van de tabakszaak aan de Klarendalse weg... hebben de regels die per 2014 gelden het er niet per se leuker op gemaakt... Ja. Dus ik krijg nu geen sigaretten? Jij krijgt nu geen sigaretten. Oh, oh, je moet echt eigenlijk... zijn? 21? Nee, je moet uh, 18, moet je zijn, maar tot 25 ja. jaar moet je eigenlijk kunnen lichten. meer 25? Ja. Maar bijna 30, jongen. Ja. <laughs> ja je, <laughs> je bent je echt verbaasd. Hè? Uh, ja. Ja. Ja. Uh, ja. Belachelijk eigenlijk. Ja. Wow. Ja, want je... ja, ik weet niet, je kan het wel een beetje inschatten als je iemand ziet of zo van uh, een bepaalde leeftijd. Kijk, Bedoel... Dat is het hem. Ja. Het is gewoon een valse klant van je. Snap, jij je? Je hebt je maatschappij, dus je mag het niet meer geven. Dat is zo belachelijk? Ja, ja, het, is normaal, het is niet normaal, is niet normaal. Kijk, ja. want daar loopt de Albert Heijn toe. Snap je? Ja, als het goed is, doen ze het daar ook. Ja, nou wil je ja, het controleren. Loopt heen, controleer het. Of niet? Ja. Loopt heen. <laughs> Loop ik terug langs de Albert Heijn en dan zie ik diezelfde jongeman inderdaad nu zijn pakje sigaretten afrekenen. Toen schuld je gewoon een paar klanten. Niet iedereen heeft licht zich. En dan lopen ze weg en dan komen ze niet meer terug. Simone denkt nu al met weemoed terug aan 2013. Kijk, hier de ringen zitten hier nog in, voor de paarden. Ze stonden al vast, hebben daar ook vastgestaan. En, daar en ach, vroeger. Met de Pasen stonden ze hier, want dan gingen ze die dagen voor de Pasen... met die paarden door Klarendal heen. Deze stem kent u nog, paardenslager Willem. En daar werd dus uh, de, de wagen gepresenteerd aan de bevolking van... nou jongens, dat is jullie stukje vlees morgen, volvermorgen... En dan met de naam erop geknipt, Ernsten. En dan gingen ze dus de stad in. En dan gingen ze vervolgens naar het slachthuis. Daar werden ze geslacht. En dan kwamen ze aan vier boten. Die kwamen dan hier naartoe. Maar ook voor Willem is de tijd voortgeschreden. En hij zit in zijn laatste jaar voor zijn AOW. En ik ben dus al twee jaar bezig met zoeken naar geschikt iemand. Ja, die heb ik al een paar keer hier gehad. Twee personen. Voor het uitbenen. Vlees klaarmaken. Of ze dus geschikt zijn om dit bedrijf over te nemen. Uh, als je zegt palenvis, zeggen ze ernstig, weg. Ik heb niet van 45 jaar ingestoken. Ik wil niet dat dit verdwijnt. Trouwens, over paarden gesproken. Ik heb een uh, auto geteeld. En een paard. Ik ben een van de sterkere mensen van Nederland geweest. Dit is Benny. In Klarendal beter bekend als clown en als sterke man. Ik ben bijna 80, dus... Uh, die kracht, die zijn voetsie. Uh, we kijken naar een, een mooie, uh, mooi affiche. Circus Royal. El Hector. Ja. Dat, dat bent u? Ja, Dat is uh, in Denemarken. Hoe ging dat dan? Het optillen van een auto? Nou, dat was een hele stellage. Waar ik bovenop stond. En dan werd er... Uh, onder mij door een auto opgetild. Opgereden. En die uh, moest ik omhoog trekken tussen twee kettingen in. Ja, ja. Maar ik teel nog geen vijftig ons meer. <laughs> Wat was uw grootste succes? Mijn grootste succes? Ja, dat ik een... Uh, een paard uh, optilde En een auto. Ja. <hacht> paard heeft een goed leven gehad. <laughs> en degene die hem optilde, Ook. Ja hoor. Zal Willem een opvolger vinden voor zijn paardenslagerij? En wat wordt er nog meer besproken in de tabakzaak van Simone? Dat en meer vanaf maandag weer in de minimaatschappij vanuit Klarendal. En woont er ook al iemand die ook een paard op kan tillen uh. daar in Klarendal? Ik hoop dat volgende week toch ook wel te horen. De bijdrage was van Maarten Bleumers. Wij zijn vandaag in Groningen voor stand.nl. Groningen moet minstens 1 miljard euro aan extra steun krijgen. Dat is de stelling die we bespreken. In het kader van Aldel natuurlijk de mensen die daar uh, hoogstwaarschijnlijk op straat komen te staan. Omdat het bedrijf dicht gaat. En aan de andere kant die gasboringen. Die al uh, veel mensen tijsteren al jarenlang vanwege de aardbevingen. Dus onze vraag is, moet uh, de, de provincie, de Groningers, moeten die daarvoor compensatie krijgen? Nou, er wordt al gesproken over een bedrag van 1 miljard euro. Minstens. Minstens, hè, Dat dan ook nog eens snel moet worden overgemaakt. We zijn benieuwd naar uw mening. Tot nu toe hebben zo'n nou, bijna 200 mensen gestemd. 86% is het eens met die stelling. 14% is het ermee oneens. Dus of heel Groningen heeft inmiddels gestemd. Of de rest van Nederland is ze ook zo goed gezind. Nou, laat het even weten. Stem ook. Breng uw stem uit op www.stand.nl. Of bel. Dat kan nu zelfs. Op 0800-1101. En dan kunnen we je in de uitzending halen en... Uw reactie op de stelling horen. Wordt ook wel wat getwitterd, toch? En wat nog op de site gereageerd, jeugd? Sandra Groenveld zegt uh, hetstand.nl. Wat denken jullie wat er zou gebeuren als gaswinning en aardbevingen in de Randstad zouden zijn? Ja. AJC van Gent. Misschien is het wel Ineke van Gent. Die woont daar. Uh, tegenwoordig uh, ja, nog wel steeds betrokken bij GroenLinks. Maar ik weet niet of zij het is hoor. Werkt geloof ik tegenwoordig voor de NS. Uh, dan vinden ze in Groningen de beving opeens wel leuk en aanvaardbaar. 1 miljard oneens, zegt AJC van Gent. Ik denk dat dat niet Ineke van Gent is. En uh, op de site zegt nog iemand, het is onzin, de Groningers weten al lang wat hen te wachten staat. De uh, NAM is niet van gisteren. Als die extra miljarden zou moeten komen, dan van de van de NAM. Nam ja Neem ik aan dat, NMA uh... staat er. En het zou toch logisch zijn als Groningers de schade vergoed krijgen... en uh, niet meer dan dat. Uh, nu 1 miljard overmaken is een uitnodiging aan Max van den Berg... om het op te maken aan leuk dineren en drop en gevulde koeken. Kijk, zo kan ik kan je het ook benaderen. 0800-1101 is ons telefoonnummer. Goedemorgen, stand.nl. Ja, goedemorgen. Met de ik uh, ben het uh, helemaal eens uh, met uh, de stelling... Ik uh, woon niet in Groningen, maar ik heb wel uh, Groningse voorouders. Uh, en uh, ik uh, nou ja, kom dus van Oost-Sine uh, uh, uh, wel uit Groningen. Maar ik, uh, ik woon in, uh, in Groningen. Ja, maar zelf geen scheuren, maar wel alle begrip voor de mensen die daar boos over zijn... en zeggen daar mogen wij best wel wat voor gecompenseerd krijgen. Zeker, zeker. Ik heb de scheuren gezien uh, daar, uh, door, de, door de huizen. En het is, uh, het is vreselijk. En uh, ja, je raakt je huis uh, sowieso uh, nooit meer kwijt. Nee. En, en, en afgezien daarvan, uh, als je leuk woont, uh, dan wil je er blijven wonen... en dan wil je niet uh, allemaal scheuren in je huis... en uh, met kans op verzakkingen en, uh, en die aardbevingen die er zijn. Dus we zetten hem bij eens deze. Nee, sorry. Oh, we zetten, Ik had hem al weg gedaan. We zetten hem bij eens. Uh, Stand.nl, goedemorgen. Wie hebben wij aan de telefoon? Het is weer de onzichtbare luisteraar, geloof ik. Uh, nee, toch? Ja. Ik weet het niet. hoor. ben ik aan de telefoon nu met die Dieter gaan. Ik ja. hoor een beetje grungens accent hoor. Ja, dat klopt. Helemaal. <laughs> ik word een beetje overvallen. Dus ik moet even heel goed bedenken wat ik zeg. Maar ik woon dus in het aardbevingsgebied. En uh, heb van, we hebben nou echt met de schade te maken. En met alle moeilijkheden om... Uh, dat voor elkaar, om je vergoeding voor elkaar te krijgen. En die 1 miljard is natuurlijk niet een compensatie voor de inwoners in Groningen... maar is een begin om uh, nou, toch onze economie en andere zaken hier in Groningen... weer een beetje op orde te krijgen. Op, vanmiddag vindt in Delfzijl een grote demonstratie plaats... Uh, naar aanleiding van weer de, de sluiting van een fabriek... Dus alles wordt een extra boets voor de, de Groninger economie is welkom. Maar die 1 miljard is niet een compensatie voor de mensen. Daar is de NAM verantwoordelijk voor. Dus. Nee. En dat gaat om veel grotere bedragen. En ik denk dat de regering die heeft ook zoveel getrokken vanuit die aardgasbaten in de langman gelden. Dat echt wel Die kunnen eeuw... best wel missen. Ja, dat wou ik maar even zeggen. Duidelijk. Ja, absoluut. D Dankjewel Dita. Ja. Groningen moet minstens 1 miljard euro aan extra steun krijgen. Dat is de stelling dus in Stand.nl. U kunt uh, blijven reageren. 0800-1101, gratis telefoonnummer. U kunt reageren via de site www.stand.nl. Twitteren is een mogelijkheid natuurlijk. Doe dat dan wel even met Hekje want Dan krijgen wij het keurig onder elkaar te staan. En u mag reageren via de gratis te downloaden app van Stand.nl.